5-8 nieuws. 9 uur. In verschillende Europese landen zijn mensen de straat opgegaan om demonstranten in Iran te steunen. In Duitsland, België en Engeland bijvoorbeeld. En gisteren in Den Haag. De demonstraties in Iran zelf duren nu al twee weken. De bevolking eist dat de machthebbers opstappen. Er zijn al honderden doden gevallen. De burgemeester van Steenwijk in Overijssel reageert geschokt op de dood van een jongen van 8. Hij heeft het over het ergste scenario en leeft mee met de familie. De jongen raakte gisteravond vermist en werd vandaag doodgevonden in het water. De politie gaat uit van een ongeluk. Vanaf een uur of elf kan het verraderlijk glad worden op de weg door IJssel. Het begint in dus Zuid-Holland en gaat steeds verder naar het oosten. Het KNMI geeft code oranje en Rijkswaterstaat waarschuwt om niet de weg op te gaan. In Groningen, Friesland en Drenthe rijden morgenochtend geen bussen door de verwachte gladheid. In de Franse Alpen is vanmiddag nog een skier omgekomen door een lawine. Hij werd meegesleurd en botste tegen een boom. Het is de derde dode vandaag. Er kwamen ook drie skiers om in Frankrijk en Zwitserland. En een snowboarder raakte onderkoeld en moest naar het ziekenhuis. Vannacht en morgenochtend kan het glad zijn door ijzel. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en in de middag is het 3 tot 8 graden. En dat was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. Heb je de muur? Ja, je, je gelooft niet wat hier net gebeurde. Op een gegeven moment kon ze op handen en voeten onder dat meubel gekropen. Ik dacht nog, moet ik hier een melding van maken bij een loket of zo? Maar wat was je kwijt? Mijn nagel! Je nagel. Ik heb hem. Goed zo, meid. Kijk je uit voortaan? Ja. <laughs> wat een bedrijf. Eh. <laughs> De 50 verkeersinformatie, geen vertragingen, wel twee controles. De A4 Schiedam richting Pernis, Fitzmajs en Delta 71.3 als paaltje. En de A16 BDRA richting de Belgische grens bij Breda 68.2. Hoe ben je dat ding kwijtgeraakt dan? Wat deed je dan? Te hard te ingestart. Te te ja, ingestart. Ja. een bezoek zou aanzetten met die aanknop en dan breekt je nagel af. Wat een, wat een risico ja, lopen te wij hier hits, eigenlijk. He? Ja, ja. <laughs> zeg, kijk even naar mijn nagels, dan valt bijna een te breken. Kijk je uit, Forta? Ja, doe ik. Oké, okay, doe ik.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 here with me since I had to learn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 Until for the broken heart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 Marshmallow en Jelly Roll. Het is trouwens weinig roll meer bij Jelly Roll. Jouw weekend. Jouw 538. Die gast is de afgelopen maanden, let op, 120 kilo afgevallen. Die gast was echt huge. En nu is hij dus 120 kilo lichter. Dat is veel. Oké, okay, heeft ook zijn baard afgeschoren, dus dat is een beetje spelen, Maar toch, niet normaal. Hij postte zijn hele ja, trip-down-afval-lane zeg maar, uh, op Instagram. En hij zei, joh, ik schrok een beetje van mijn nieuwe spiegelbeeld. Ik heb zo'n ingevallen kop gekregen, ik lijk net een Ninja Turtle. Ja, je moet wat voor over hebben, maar knap is het zeker. Jelly Rollers met Holy Water of 538, net als Alex Warren met Eternity. Mijn naam is Martijn, goedenavond. Ik wil jou welkom heten in de eindfase van je weekend. Nog heel even, en dan loopt de wapenstilstand met je baas weer af. Dus succes morgen. Tot die tijd, heel veel hits. En even een berichtje van uh, D-Tech... Dat is tenminste zo'n whatsapp Nou, Die komt hier net binnen de app van Ik wil alle strooier succes wensen. En een veilige nacht ook. Groetjes van de Kolk uit Wierde Oost-Nederland staat er. En uh, Marcel stuurt Martijn, let je op straks. Want IJssel is echt gevaarlijk. Het kan glad worden, inderdaad. Dus ik wil jou ook meegeven. Kijk uit dus de ben... weg. Dus niet te hard. Dat hard doen mij wel. Met de dashmark bijvoorbeeld van deze week. Die is heel hard. Thomas Gray. Rumors op jaar. drie Prachtig, ze is getalenteerd en ze is ook nog goed voor je gezondheid, want luister even hiernaar. Ciao, ragazzi. Ci vediamo dopo, oké? baci. Milan, such a cool place. and when the Winter Olympics arrive, it'll get even cooler. Ze maakt reclame voor de Winterspelen en nu heb ik dus zin op de sport. Dankjewel, Doea. Nelly en Kelly Rowland, zometeen voor je op Radio 538. Dilemma, die Monster Hit komt eraan, maar eerst. Nou ja, een andere Monster Hit laten we er al wezen. Sommie, hier is morning.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 The shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away.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 Uh, the and the and there's no way hey mm -hmm. No of fight over no day no way, no hey, As you can see, butter, uh, I like your steeze, your style You're holding me to do it come through and holler is, with me and swoop me in It's too sweet Now that's gangsta, thanks stuff, And I got special ways to thank you But don't you forget it, but uh, It ain't that easy for you to back up and leave it, but uh, You and Dirty got ties for different reasons I respect that And right before I turn to leave, she said You don't she said, know she said, what you want said, to be, Nelly EN Kelly dilemma of 58. East met de lange halen richting je maandagochtend. Maar niet zonder heel veel hits. Zometeen Alan Walker, Heartbreak Melody en Dean lewis komt eraan met I Hate That It's True zometeen. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als er een heftruck over je nieuwe telefoon is gereden. Ja, waarschijnlijk uit mijn broekzak gevallen. Ik ben overregen dat ik het in de gaten had. 369 euro, nieuw mobieltje. 538 betaalt jouw rekening. Super, dankjewel. Hier met je rekening.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 Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op de jongintra.nl Jong Intra vakanties Daar gaat je scherm. Had je nou maar een hoesje gehad? Smartphonehoesjes.nl Alles voor je telefoon, smartwatch, tablet en meer. Smartphonehoesjes.nl Hé, hey, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij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 Maar tijdelijk gaan. Hé, hey, goedenavond Dean Lewis komt er aan. Zo maar eerst Alan Walker met Heartbreak Melody.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 With you okay, it's true. I'm still in love with you. Jouw hit voor jou 53 acht Taylor Swift Opalite jou hit jou 53 acht a bad habit of missing lovers past my brother used to call eating out of the trash it's never gone. And don't we try to love those? Op Radio 5 Jouw weekend. Jouw 5 jaar. Ja, wat weet je eigenlijk nog van het weekend? Is het één grote waas of weet je nog precies wat er allemaal gebeurd is? En zo ja, durf je daar zo meteen een paar quizvragen over te beantwoorden? We gaan uh, later in de show Weekend 3 spelen. Dat is een quiz die heeft uh, ja, drie vragen over het afgelopen weekend, dingen die er zijn gebeurd. En het grappige is, je hoeft alleen de derde vraag te weten: Hè? Weekend 3. Als je de eerste of de tweede vraag fout hebt, geen paniek. Als je de derde vraag goed beantwoordt, win je het 538 prijzenpakket. Dus als je mee wil spelen en denkt, nou ja, zo'n quizje kan ik wel aan. App dan even het woord 3, of het cijfer 3, met de app van 538. Dan weet ik dat je mee wilt spelen, wie weet, dan bel ik je terug. En dan maak je dus kans op het 538 prijzenpakket. Stoppen we wat goodies in met ons mooie logo erop. En dan bombarderen we jou tot, ja, van de reclamemast, eigenlijk. Dus wil je meespelen met weekend 3, de quiz over het weekend. Drie vragen en alleen de derde hoekje goed te hebben. App het woord 3, of het cijfer 3, met de app van 538 krijg je nu Tim Burke met Bromance.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 je op 538. Telecast, hold on. Jouw hits, jouw 538. 538. You're miles away. You're not okay. Who knows how long you've been drifting. Through empty highs. And silent nights. Hold on, daarvoor Douwe, Bob en Mo met nog even blijven. En Douwe, Bob en Mo, die hebben het gewoon heel druk. Met 5-3-8. naar de vrienden van Amstel Live. Die zijn allebei aanwezig. Bij op wat Guus Meeuws de grootste nieuwjaarsreceptie... alle tijden noemt. Dat zal ik op Instagram. Als je nog gaat, veel plezier. Als je nog wil... Dan moet je luisteren naar 538 de komende week. Want we hebben nog kaarten liggen voor de Vrienden van Amstel. En dat zijn, ja, dat durf ik wel te proberen, de aller, aller, allerlaatste waar je nog aan kunt komen. Of je moet echt een nier verkopen om ze via ticketswap op binnen te hengelen. Maar je kunt ze dus winnen komende week op 538. Als je goed luistert naar die kroegbel, hoor je die geluid worden, dan bel meteen 0909 3000 538 om kans te maken op die kaarten. Zorg dan dat je de juiste bellen bent en in de uitzending komt. En dan ga je nog dit jaar naar de Vrienden van Amstel. Helemaal uitverkocht, hè? Tot aan de nog toe. Alleen via ons kun je er nog heen. Dus luister goed de komende week. Lekker naar 538. Hoor je die bel, meteen bellen. 0909-3000-538. Zometeen hoor je Camilla Kabeo nog. Don't go yet komt eraan. Dit is de vrouw die na een kleine pauze vanwege mentale problemen heeft aangekondigd dat ze weer terugkomt. En dat is altijd goed nieuws als mensen weer terugkomen. Nou ja, niet alle mensen, maar in het geval van artiesten wel. Lola Young. Hier is Messi op Radio 538. You know I'm patient.